9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Tsjechië-Portugal, de kwartfinale. Het eerste kwartier zit erop. We spreken de topman van Woonbron over de SS Rotterdam. Nu eerst het nieuws met Jobboots. De 240.000 kinderen die nog geen eigen paspoort of identiteitsbewijs hebben... kunnen niet rekenen op een noodpaspoort. De Maaschaussee is niet van plan coulant te zijn. Ouders hebben volgens de Maaschaussee genoeg tijd gehad... om een reisdocument voor hun kind aan te vragen. Ook hebben gemeenten ouders voldoende ingelicht over de regeling. Vanaf dinsdag hebben kinderen een eigen reisdocument nodig... om naar het buitenland te reizen. Bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders is dan niet meer voldoende. Minderjarigen worden bij de grens tegengehouden. De explosieve opruimingsdienst, de EOD, heeft in Dongen twee fosforhandgranaten gevonden. Ze zijn naar een veilige plaats getransporteerd. Daar worden ze tot ontploffing gebracht. De EOD was aan het eind van de middag opgeroepen omdat er bij graafwerkzaamheden een bom gevonden zou zijn. Na nou, onderzoek bleek het om twee granaten van Britse makelij te zijn. Ze, gaan, ze liggen daar waarschijnlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog.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 Uiteindelijk heeft de renovatie meer dan 256 miljoen euro gekost.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 Het weer, vooral in het zuiden en westen. Op dit moment zware buien met onweer, windstoten en mogelijk hagel. De buien trekken vanavond over het land naar het noordoosten. Morgen is het bewolkt, af en toe schijnt de zon. Het wordt dan 18 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzone. En onze gasten vanavond, Danny Mekic, Willem Middelkoop en Stanley Menzo. Waarom verliest een woningcoöperatie honderden miljoenen op een boot? En natuurlijk het vervolg van de eerste kwartfinale op het EK. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. En dat is Tsjechië-Portugal in de oudkamp. 0-0 de stand en het begint ietsje leuker te worden. Tsjechië weer ietsje sterker de afgelopen paar minuten... Eerste kansje. Goede voorzet van Darida. De man die uh, verrassend in de basis staat bij Tsjechië in plaats van uh, de geblesseerde Rosicki. Maar daar stond uh, Kolar. Maar die is uh, aan de kant gehouden. En deze Dalida, Darida deed het goed. Goede voorzet. En uh, Barros kon er net niet bij. De oude goaltjes die... Die weinig goaltjes misteel tegenwoordig. Maar dat uh, daar gelaten. Een hoekschop nu voor de Portugezen. Terwijl we net al een keer of vier een hoekschop hebben gehad voor Tsjechië. Die hebben niets opgeleverd. Nu dan misschien voor de Portugezen vanaf de rechterkant. Wordt even wat overlegd. Natuurlijk Pepe mee naar voren. Ronaldo staat daar. Die kan ook nog aardig koppen. Moest ook in verdedigend opzicht. Kopwerk verrichten een uh, minuutje geleden. En daar komt de hoekschop. Uh, uh, Jiracek met uh, Ronaldo. Die zijn even flink in de weer. En Jiracek heeft ongeveer hetzelfde haar als Ronaldo. Alleen een meter langer. En wat minder in de, in de scheiding zeg maar. Howard Webb haalt Jiracek bij zich. En ook Ronaldo zegt van elkaar af blijven. Handjes thuis houden. En dat geldt voor beiden. En dus kan de hoekschop nu wel genomen gaan worden. Vanaf die rechterkant. Een bal van het doel af, nee, naar het doel toe draaiend. Richting een slechte hoekschop. Ver voorbij de tweede paal. Meteen over de achterlijn. Nee, zo kun je natuurlijk weinig klaarmaken als aanvallers. Zijnde, maar dat wordt nog gezellig hoor. Bij dit soort acties tussen Jerecek en Ronaldo. Het is rustig voor ons nog, Het is slordig voor ons nog En het is 0-0 nog. De Rotterdamse woningcorporatie Woonbron die verwacht bijna 230 miljoen te verliezen. U hoorde het net al in het nieuws op de verkoop van het schip de SS Rotterdam. Het voormalig vlaggenschip van de 100-Amerika-lijn. Dat sinds 2008 in Rotterdam aan de kade ligt. Bert van topman van Woonbron is aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. 230 miljoen euro verlies op een investering van 256 miljoen. Hoe kan dat nou? Ja, dat zijn hele grote bedragen. Ja. En uh, zoals wij erop terugkijken vanuit Woonbron... wat een corporatie is wat voor woningen moet zorgen voor mensen met een uh, kleine beurs, is dat een veel te groot bedrag om aan een uh, restauratie van een schip te besteden. Ja, uh, maar dat is er wel aan besteed. Ja, dat is eraan besteed. En uh, dat zijn beslissingen uh, van uh, de toenmalige tijd. Met, uh, met weliswaar goede bedoelingen, maar uiteindelijk een, uh, ja, een fenomenaal groot uh, bedrag. En uh, ja, wij kunnen alleen maar zeggen dat we gelukkig in staat geweest zijn, omdat we een gezonde corporatie zijn met een, uh, met een goede bedrijfsvoering, dat het schip nu afbetaald is, dat er geen schuld meer op is, en dat, ja, en dat Rotterdammers uh, uh, blij zijn dat het uh, schip een monumentaal schip uit, uh, gemaakt op heiplaat, dat het weer terug is in Rotterdam... en daar voor iedereen te zien en te bezichtigen is. Ja, maar dat, uh, als we dat alle, alle cijfers bij elkaar leggen, heeft dat natuurlijk een enorme uh, sloot geld gekost. Ja. ja, het is een vreselijk groot bedrag en dat had een woningcorporatie uh, nooit moeten doen. Hm. Uh, en uh, ja, het, het is ook zo'n groot bedrag en zo'n opvallend uh, object, uh, de SS Rotterdam. Dat, uh, ja, je kan wel zeggen dat de hele corporatiesector hier heel veel van geleerd heeft. Woningcorporaties in heel Nederland kennen dit voorbeeld. En uh, ja, dit doen we niet meer. Nee, dit is boven de macht uh, gegaan. Want er is, er, is, er is 256 miljoen ingestopt. En u verwacht ja. dat, het, dat het schip eigenlijk, maar tussen aanhalingstekens... Uh, 26 miljoen zou kunnen opbrengen als het verkocht zou worden. Nou, dat is meer te zien als, uh, als het netto, uh, de netto onderkant. Uh, van, van, van de prijs uh, in de markt. En we zijn nu met, uh, met kopers uh, in gesprek... om te ja. kijken wie het beste bot uiteindelijk uh, kan, uh, kan brengen. Uh, dat willen we echt uh, dit, jaar, uh, dit jaar zien af te ronden. Ja, want u, u bent al een jaar aan het zoeken hè, naar, naar een koper. Zit daar wel schot in? Ja, daar zit zeker wel schot in. Maar het is natuurlijk een heel uh, ingewikkeld object. Het is een, een, een gerestaureerd scheepvaartmonument met uh, duizenden meters uh, uh, oppervlakte... met heel veel verschillende ruimtes, restaurants, hotelkamers... Uh, uh, museale ruimtes, feestzalen... Uh, ja, en, ook, uh, en ook gewoon staal en techniek. Dus ondernemers, uh, dan wel uh, beleggers... die kijken heel goed van... ja wat, uh, uh, wat uh, doe ik hier, waar geef ik mijn geld aan uit? Ja. En daarom gaat niemand over één nacht ijs... maar we zijn inmiddels wel zo ver... dat we, ja, dat we heel veel vertrouwen hebben dat dit jaar het schip van Womeron over zou kunnen gaan naar een nieuwe partij. Ja, meneer Weimbega, het loopt toch goed nu? Dus waarom verkoopt u het dan eigenlijk? Nou, ik ben heel blij dat het goed loopt. Want mensen willen graag op het schip overnachten... een congres doen, een feest organiseren... of mensen doen het gewoon als een bezoekje op een middag. Ja, het is heel mooi om naartoe te gaan, dat snap ik. Maar waarom verkoopt u het? Want het loopt zo goed. Ja, maar het is een heel andere business... Wij, wij, wij zijn geen organisatie die goed uh, geëquipeerd zijn om uh, hotelmanagement te doen en om congressen te organiseren en om uh, museumstukken te onderhouden. Dus we gaan gewoon terug naar onze eigen taak. En uh, ja, uh, anderen die gaan dat beter doen uh, uh, dan wij. En, uh, ja, wij, wij hebben dan uh, alleen maar erop terug te kijken... dat dankzij onze inspanning het schip er nu wel ligt. Ja, de, de huurders in Rotterdam... Uh, die, uh, die, die kabbelen wel een beetje op hun achterhoofd... Hè, na die affaire met, uh, met uh, Vestia natuurlijk, de andere woningcoöperatie. Nou, dit er weer bovenop. Um, heeft u nog gevolgen voor hen? Of kunt u dit als corporatie zo dragen? Ja, nou, het, uh, gelukkig is het zo dat, uh, dat woonrom. Door, uh, ja, door, door, door jarenlange verkoop en de, en de waardeverandering van zijn bezit... heel veel investeringen heeft kunnen doen uh, in Rotterdam, in Dordrecht, in Delft. En da daar is altijd heel veel ge geld bijgekomen. Nou, dit is er eentje waar we niet uh, met het goede gevoel op terugkijken. Maar we kunnen het wel dragen. Uh, en de huurders hebben we, uh, altijd ook inspraak gegeven in het besluit. En de, de huurders hebben altijd gezegd... zolang jullie maar zorgen dat onze huizen goed onderhouden zijn... en de huurprijs niet, ver, uh, niet omhoog uh, moet hierdoor... vinden we het eigenlijk mooi dat dit... Uh... Ja, dat dit voor Rotterdam gelukt is. Ja. Nou, uh, dat was in die tijd. Uh, en ik weet dat, uh, dat de bewoners van Woonbron er zo nog uh, over oordelen. Maar we doen het niet nog een keer. Ja, goed, duidelijk. Dank u wel. Meneer uh, topman van uh, Woonbron. Wil Willem kopen? hier nog aan tafel uh, als je dit hoort. Ja, soms denk je het is maar goed dat we in een diepe crisis belanden, landen. Want uh, <laughs> dit, dit zijn echt die excessen die optreden als er onbeperkt geld voorradig is, onbeperkt geleend kan worden. En hier zou je eigenlijk een goede onderzoeksjournalist op moeten uh, zetten... en die moet dus precies uitzoeken wie heeft dat nou ooit besloten... en waar is dat geld naartoe gegaan. En dan kom je erachter dat er een paar mensen vreselijk hun zak hebben gevuld. En de handelaren die dit nu opkopen voor 15 of 30 miljoen... die lachen natuurlijk uh, helemaal alweer een <laughs> kriekende rondte, want... Ja, er, er wordt natuurlijk er is een mismanagement bij dit soort woningcorporaties... die uh, miljarden beheren en uh, ja, stuitend, stuitend. Ja, en meneer hebben die moeten eigenlijk uh, nu weer de boel zien op te lossen. Ja, maar de schaamteloosheid waarmee het gewoon iets verteld... van ach ja, we hebben al zoveel verdiend en nu gaat er eens een keer wat mis. Nice, ja. Ja, het, zijn, het zijn echt enorme bedragen, inderdaad. Er was vandaag een bericht bij een zorginstelling. Die had een bestuurder aangesteld. en bleek zwaar gefraudeerd te hebben bij een andere zorginstelling. en. Dat wordt dus helemaal niet nagetrokken als hem al wordt aangenomen. Heeft hij misschien een smetje? Google hem. Is, uh, het is, het is, het is ongelooflijk op uh, het hoogste niveau wat dat betreft. Uh, Geen zelfreinigend vermogen. Ja, ja, het grote het graai de is de norm geworden. Het is gewoon ja, de norm. Je ja, ja. <laughs> bent specialist met betrekking tot economie, kunnen we wel zeggen. Uh, altijd en eeuwig in de hele geschiedenis, zolang de aarde nog bestaat, degene die de crisis heeft voorspeld. Uh, nou, deze crisis. Maar er zijn heel veel crisis hiervoor geweest. En die heb ik niet voorspeld. Nou ja, in, ja, ja. Nou ja goed. Maar in 2007 heb je de crisis, ja. Cri cri cri ja, je weet wel, die crisis ja. heb je voorspeld. Nee. Uh, uh, Griekenland heeft nu een nieuwe regering. Voorspel eens even, uh, die hebben ze nu in een paar dagen uh, hebben ze die in elkaar gezet. Ja. Dus het kan wel snel. Wat denk je ervan? Nou, het eerste wat ze gaan doen is zeggen, we hebben eigenlijk niet zoveel te maken met jouw afspraken. Dus we willen opnieuw onderhandelen. Nou, ik geloof de trojka, Europese trojka, die zit al in het vliegtuig. Of uh, gaat morgen vertrekken. Nou, dan begint de rituele dans weer. Dan moet er weer wat opgerekt worden. Het is wel uh, aangegeven dat er wat rijk is, hè? Ja, ge uh, geloof me, niemand wil dat Griekenland uit de euro gaat. Het zou het beste zijn voor Griekenland, zou het beste zijn misschien wel voor Europa. Uh, maar niemand wil dat eigenlijk. Iedereen wil toch, uh, en dat, dat is ook symbolisch voor, voor deze crisis, iedereen wil de status quo handhaven op elk gebied. Dus de banken worden niet opgesplitst, ook al weten we dat ze te groot waren en daardoor te gevaarlijk. Ze zijn nu alleen maar groter geworden, uh, vooral in Amerika. Uh, niemand wil echt hervormen doorvoeren. Die banken zouden eigenlijk allemaal genationaliseerd moeten worden, worden die banken hier is gewoon ambtenaar, krijgen ze gewoon een, uh, misschien een keer een dertiende maand maar zijn we die, dat bonusverhaal ook eindelijk kwijt iedereen weet dat het systeem uh, helemaal op de schop moet, maar het komt niemand goed uit om dat nu te doen er is er nog veel diepere crisis voor nodig om uh, dat te laten gebeuren en ja, de, de, de besluiteloosheid is zo groot. En ik heb, ben deze week weer bij een belangrijke bijeenkomst geweest... ook met centrale bankpresidenten. En, en ja, je hebt, je hebt, ik krijg echt toch sterk de indruk dat mensen aan de knoppen draaien... en dat ze eigenlijk zelf niet weten wat de gevolgen zullen gaan zijn. Het is één groot monetair experiment. Het werd ook terra incognita genoemd uh, door centraal bankier. Uh, dat betekent, ja, we, we, we varen in onbekend terrein. We, hebben, we zitten in een monetair wereldwijd experiment wat nog nooit... Uh, wat nog nooit is uitgevoerd. En we hopen maar het beste van. Maar dat hopen heeft wel tot gevolg dat straks 7 miljard mensen ja, hun toekomst wordt daardoor bepaald. Ja, jij, denkt, jij denkt dat het zo groot wordt en dat het misschien ook nog dieper wordt? Nou, het is een mondiale crisis en het mondiale, mondiale financiële systeem, die, dat, dat, dat is zo met elkaar verweven. Het kan er bij mij niet in dat, mocht het fout gaan in Europa en Amerika, in Amerika dreigt het ook vreselijk fout te gaan. Hè? De Amerikanen vinden het fantastisch dat er nu ook een crisis is. Want er kan alle aandacht daar naartoe. Maar kijk eens hoe in Amerika de tekorten oplopen. Kijk eens hoe in Kort te oplopen in Japan is de staatsschuld inmiddels 220% van het BBP. Nou, wij leerden vroeger, als het 100% was, was een land failliet. Ja, uh, ja dit, dit, dit, dit is zo mondiaal. En niemand weet eigenlijk goed hoe het opgelost moet worden. Er moet een mondiale schuldsanering komen, maar dat hebben we nog nooit gehad. Nee, maar als we even terug gaan naar Griekenland... zie je dan, uh, zie je dan alleen maar uh, uh, mensen die met, uh, met geld schuiven en papa overleggen. En dat houden. gebeurt helemaal niet. Papa of zie nat. je helemaal geen lichtpuntjes? Nee, papa, meer pap en nat <laughs> houden. En nog eens een keer 100 miljard. En, dan, uh, en, en ja, dat zeggen die bankiers ook. Kijk, het is geen echt geld. Hè. Het is alleen giraal geld. Dat, dat geld wordt in de computer en wordt eigenlijk overgeboekt eigenlijk op een andere rekening. Gaat het toch, eh, ja. ja, het zijn grote ik bedragen. Vooral, ik, ja, ja, ik zou hem ook verflikken. Nee, helemaal duidelijk in een crisis. De, kijk, er wordt duizenden miljard in een achternaam in een computer gecreëerd. Dat geld wordt niet gedrukt. En dat geld wordt dan bijgeboekt op een rekening ergens. En mag hier zeggen, ja, dat geld bestaat niet echt. Maar hoe kan je dan nog uitleggen aan mensen... dat duizenden miljard wordt gecreëerd, maar eigenlijk niet echt bestaat? En, en, en dan verwacht je dat mensen in de waarde van geld blijven geloven. Ik hoor mensen nu op de radio die, die, die je horen... die denken, doe het toch eens... Iets Iets positiefs. Kijk, je kan toch wel iets positiefs verzinnen, het nou, ik, ik ben, Economie nee, is ook psychologie. Nee, ik, ben, dus, ik, uh, ik, ik ben tegenwoordig ik ben een van de optimisten, hoor. Als ik met vakgenoten praat... Want, maar je praat uh, nu met ons, dan kan je toch ook wel positief zijn? Waarom ja, nou, doe je dan negatief als je dan, met ons nou, praat? Dan zal ik je vertellen wat, hoe, hoe, de, hoe, de, hoe de zaak tot nu toe hebben overleefd. Uh, we hebben tot nu toe alle slechte leningen... Die, uh, die een groot probleem waren in het systeem. Die hebben we eigenlijk uit het systeem gehaald... en op de centrale bankbalans geplaatst. Dus wat doet de centrale bank? Die kan onbeperkt geld creëren, die creëert geld... Koop dan alle rotzooi in het systeem. En die, die rotzooi is dan eigenlijk geneutraliseerd. Nou, dat hebben we nu een paar jaar gedaan. Daar kunnen we nog gewoon een paar jaar mee doorgaan. door dus steeds weer even duizend miljard te creëren. Oh. Maar, maar Dat werkt dus niet. Nou, je, het is tijd kopen. Maar we doen niet meer dan tijd kopen. Maar dat is de optimistische kant van het verhaal. Dat doen we wereldwijd. En als we dat wereldwijd doen, de neus staan in dezelfde richting. Dan valt die dollar niet, dan valt de euro niet. En dan blijven die schulden gewoon oplopen. Dus daar, daar kunnen we nog een tijdje mee doorgaan. Dat is de optimistische kant van het verhaal. Nou, lekker. Ja, goed, goed. Goed. goed verhaal. Goed, uh, een Een ja, Borrelnootjes, ja, nee, uh, helemaal krijg je geen borrelnootje meer vanavond. niet meer, even <laughs> nee, We gaan even naar Andy Houtkamp, want uh, Tsjechië-Portugal voetballen gewoon door alsof er niks aan de hand is in de wereld. Ja, die hebben ook geen oortje in om uh, te luisteren naar uh, alle ellende en crisis. 0-0 uh, de stand na 32 minuten. Bal voor het doel van... Tsjechië maar wordt uh, weggehaald, uh, vooralsnog, maar ook even niet lekker Oeh, weggehaald. Mooi. En dan is er een prachtige omhaal uh, van uh, onze grote vriend Cristiano Ronaldo. En die bal die gaat net naast het doel. Het is een van de weinige kansen van uh, Portugal in deze wedstrijd. Hij kan er wel een beetje op. Mag Cristiano Ronaldo? Goede actie hoor van hem. Uh, maar ook wel eens gezet worden. Hij uh, haalt de bal om, lijkt een beetje op uh, gevaarlijk spel. Overigens al twee gele kaarten gezien. Miguel Lozo. Uh, van uh, Portugal en uh, Nani, ook van Portugal, geen gevolgen heeft dat voor de volgende ronde. Uh, het staat 0-0, 33 minuten gespeeld. Ja, het uh, mag wel wat gaan uh, worden. Het doelpuntje zou uh, zeer welkom zijn om deze wedstrijd open te breken. Ronaldo was er dichtbij, maar het staat nog altijd 0-0... ook na uh, 33 minuten spelen bij Tsjechië, Portugal. Stanley Menzo hier in de studio. Wat is jouw eerste indruk als je naar de wedstrijd kijkt? Ja, een beetje slapjes begonnen, maar het, uh... Nou, voilà, denk ik. Ja? Ja, ik denk dat Portugal uh, het hef nu in hand heeft genomen. En, uh, ik denk dat het een hele goede kans net voor Ronaldo. Die goed wordt gepakt door uh, Tsjech. Zit goed in de wedstrijd? Ja, hij gaat nu een beetje miswerven. Uh, hij staat een beetje in de tang uh, aan de zijkant. Je ziet hem steeds meer uh, het middenveld in komen. Het midden komen en daar uh, ja, heeft hij misschien iets meer vrijheid. Hij dus ja. is aan het zoeken. Hij ja, had ja. wel één grote kans hè, tot nu toe. Uh... Ja. Alleen voor de keeper. Maar hij maakt hem weer niet af. Als hij niet uitkijkt, hij moet nu toch echt wel uh, een goaltje misschien meepikken. Anders krijgt u ongelooflijk veel kritiek in Portugal. <lacht> dat hij dus zijn kansen niet afmaakt. Of denk je dat dat voorbij is? Nou, in die dus, nou door hem uh, heeft Portugal zich gepakt uh, ja. voor de kwartfinale. Dus hij werd er niet uh, opgebouwd. Ja. Heb je je mail al gelezen trouwens? Op nee. je telefoon? Nee. Ja, zou euh, doen euh, doen. Ik zou het even doen als ik jou was. Want Bert Roetert, is, is de bestuursvoorzitter, die is ook weg. Bij Vitesse. <laughs> ik zag zoiets uh, voorbij komen. Oh, uh, oh, uh, ah, je had het wel uh, gelezen. <laughs> <laughs> ik dacht ik dat ik iets anders had. <laughs> uh, ja, nou ja. Goed, uh, dus de dus, dus, dus kraan weg. Dat is, hoeveel zijn er nu weg? Drie? Drie. Ja. Hoeveel mels komen er nog vanavond? Ja. ja. Bizar, hè? Ja, ehm... Uh, um, ja, dat zou zo moeten gaan, denk ik. Ik, ik ja. weet niet echt. Ik, ik vind het uh, voor mij nog steeds raadslechter dat dit allemaal zo gebeurt. Ja, ik snap het. We hebben er eerder uitgebreid over gehad. Mag ik nog één vraag helemaal voordat ja. jij doorgaat? want Zeker. We hebben ja, vragen binnengekregen speciaal voor ja. jou via radio 1nl uh, De eerste vraag was... Uh, <laughs> ik zie het nu pas, ik ga het toch even voorlezen. Uh, de eerste mail was uh, of jij niet had gehoopt dat je zelf hoofdtrainer zou worden... En de tweede mail van dezelfde persoon is... De redactie, laat me zitten mensen weten te vragen met beantwoord. <laughs> de blik. Goed. Ja. Sorry. Uh, Clarence Seedorf dan, jongens. Die heeft in uh, Milan afscheid genomen van de club... die hij de afgelopen tien jaar heeft gediend. Met AC Milan won hij twee keer de Champions League... één keer de wereldbeker en veroverde hij twee keer de Italiaanse titel. Een gouden combinatie die in 432 wedstrijden ook nog eens 62 doelpunten opleverde. Hoewel zijn toekomst nog niet helemaal duidelijk is, weet de middenvelder wel dat hij toe was aan deze nieuwe stap. Zag je net niet? Zeedorf wel. Zeedorf 2-0. Wat een goal. Wat een klasse. Geweldig. Het ja, zijn tien hele mooie jaren geweest. Uh, intensieve jaren. Mm, veel prijzen gewonnen. Uh, ja, alles heeft erin gezeten en uh, tien jaar zijn gewoon heel lang, de helft van mijn carrière. Dus... Waarom is hij hier zo'n grote meneer? En waarom is hij een oranje wisselspeler? En doet hij twee minuten mee? Dat is toch onbegrijpelijk? Die beslissing is genomen, je zegt die andere heb ik nog een paar dagen van nodig. Is dat omdat je er ook echt niet uit bent nog? Uh, nee, ik ben er nog niet uit. En, uh, maar ik heb wel uh, zeg maar, uh, een mooie positie dat ik, dat ik uh, wat keuzes heb en... Uh, ja, niet het 26 als ik zoveel keuzes ga, <laughs> moet ik zeggen. Maar <laughs> nee, dat is, uh, het is, het is een, een, een... geen makkelijke keuze, want ik heb met heel veel aspecten te maken. Ik kijk niet alleen maar naar, kijk, als het puur met voetbal ging en mijn gedeelte, ja, dan was ik er waarschijnlijk al uit. Maar uh, ik moet met meer dingen aan meer dingen denken. Maar er zijn allerlei opties uh, komen voorbij. Van over de hele wereld is het ook zo breed. Uh, die opties zijn die ook wereldwijd? Die zijn wereldwijd, ja. Die zijn wereldwijd. Het is bedoel uh, op dit moment heb ik uh, zeg maar uh, twee opties waar ik aan serieus aan het kijken ben uh, om om een beslissing te nemen. Was je in Nederland daar bijvoorbeeld bij? Nee. Buongiorno, grazie. Grazie per essere venuti oggi de conferenza stampa di Clares. Prima di lasciare lui la parola, perché a lui che aspetta la parola, io voglio ricordare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 1-0 voor de Duitsers, wat makkelijk. Hoe kijkt trouwens de Nederlands meest succesvolle clubspeler terug op uh, het afgelopen EK? Voor Nederland, afgelopen EK. Ja, teleurstellend. Ik had, uh, we hadden allemaal natuurlijk uh, meer gehoopt. Inderdaad verwacht, want ik bedoel, het is allemaal niet zo makkelijk als dat het uh, lijkt. Maar het is uh, de meest teleurstellende denk ik, is de, de manier hoe. Want ik bedoel, je kan goed spelen en verliezen. Maar ik denk dat er, uh, dat er wat fitheid ontbrak. Uh, wat uh, enigheid ontbrak in het veld. Uh, tussen de linies, zeg maar. Dat was een beetje lang. Maar uh, dat kan gebeuren. En uh, helaas, uh, kijk, ik, ik kan niet zeggen dat, uh, dat het niet geprobeerd is. Want uh, ze begonnen bijna alle wedstrijden goed. En... Uh, ja, maar de wedstrijd duurde 90 minuten en ik denk niet dat de Nederland gewoon de fitheid had en, en mentale fitheid had om, om uh, meer te kunnen brengen. Dus, uh, en en uh, ja, tegen Denemarken binnen misschien ook een beetje ongelukkig, maar Portugal uh, ja, en, en uh, Duitsland die hadden gewoon ietsje meer. Er was ook wat onrust, hè? wat verdeeldheid. Denk je dat ook part heeft gespeeld? Ik kan niet praten over dingen die binnen... Ik, bij mijn uh, zeg maar idee en opinies, uh, wat ik heb gezien op het veld, buiten het veld, uh, weet ik wat er gebeurd is. En in principe uh, hoeft het absoluut geen invloed te hebben op wat er op het veld gebeurt. Je praat al als een trainer. Staat hier een toekomstige trainer voor me? Misschien wel. Heb je die ambitie? Ik heb nog ambitie om me lekker door te voetballen. Twee, drie jaar. Maar als je daar overheen kijkt? Uh, dan zie ik dat misschien wel gebeuren, ja. Clarence Sedoff was dat in gesprek met Matthijs Westraden. On, hey. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Herman van der Zand en Robert Meden. Yeah, Maar Roel van Velsen met Cross Your Heart. En die houtkamp, in mijn ooghoek zit ik... Nou ja, zo je me niet eens een half meter kijken, maar een achtste meter kijken. Ik zie ze eigenlijk meer op de grond liggen dan dat ze aan het voetballen zijn. Ja, nou ja, we hebben net wel een uh, pittige blessure gezien, hoor. Voor Helder Postiga, zoals dat in het voetbal heet, een hemstringetje. Hij uh, verrekt een spier in het, uh, achter, achter zijn, uh, aan de achterkant van zijn bovenbeen. Hij moet vervangen worden, zien we waarschijnlijk het uh, toernooi niet meer terug. En zijn vervanger is een, uh, een redelijk bekende voor ons. Hugo Almeida speelt nu bij Beziktas terwijl het gevaarlijk wordt voor Portugal. Maar het gevaar is alweer geweken. Het staat 0-0. Hij speelde dus bij, uh, of speelt bij Beziktas, maar speelde bij Werder Bremen. Onder andere tegen AZ en tegen Ajax. En nu uh, moet hij dus uh, in de spits gaan spelen. En dat is ook wel grappig, want hij speelt dus nu bij Beziktas. En in de spits speelt hij tegen een verdediger van Tsjechië, uh, Thomas Sivok. En die speelt ook bij Beziktas. Dus dat zijn ploegenoten in de, competitie, de Turkse competitie. En nu staan ze tegenover elkaar. Het staat 0-0. We zitten in de slotfase. Nog uh, anderhalf minuut te gaan en we zullen wat extra tijd erbij krijgen. Kleine kansen, kleine mogelijkheden gezien, maar voor de rest is het... Uh... We hebben nog geen groot stuk papier gepakt om lange brieven naar huis te schrijven. Uh, dat is ook uh, niet nodig. Balbezit even voor de Tsjechen. Uh, daar horen we het verneindige fluitje weer. weer. En je hebt gelegd, gelijk, ze liggen weer op de grond. Veel overtredingen, weinig goed voetbal. 0-0 bij Tsjechië en Portugal. Stanley Menzo, uh, Klenner Seedorf hebben we net uh, gehoord. Je hebt een, wanneer was de wedstrijd van Suriname zelf al? Was dat een maandje geleden of zo? Ja, oké. Okay. Klein maandje geleden. Ja, ja. Toen heb je hem, was je toen al, uh, heb je toen met hem gehad over zijn, uh, over wat hij gaat doen? En... Ja, die vragen we natuurlijk, die uh, de hele dag gaan hem gesteld wat hij gaat doen. En uh, wat hij zei, hij uh, komt binnenkort met een persconferentie en dan... Uh, ja, ja, ja. Hij... <laughs> je begint nu al te lachen. Ja. <laughs> nee, maar... Jawel, nee. uit, hij komt dus binnenkort met een persconferentie? Nee, dus nee, dus... dat is dus vandaag geweest. Dat heeft hij toen al uh, bekendgemaakt, dat hij uh, dan pas... Uh, ja, maar zeg maar vertel... gewoon eerlijk, jij weet waar hij naartoe gaat. Nee, nee, echt niet. Anders zou ik het gewoon zeggen ik weet echt niet. Het is, uh, ik denk zelf Brazilië, maar ik, uh, ik ja. weet echt niet. Want hij is een Braziliaanse vrouw, hè? Ja, klopt. Botafogo ja. wordt er uh, ja, genoemd. Naam. Ja, ja. mooie ja, naam. Mooie club. club. Ja, echt een zeker. club voor Zeedorf ook. Uh, ja, volgens mij wel, ja. Ja. <laughs> <Wat>? <laughs> snap je hem, ja, zo. Ja, ja. Nee, ik snap hem. Ik snap hem. Prima. Um, uh, het, is, uh, het is half tien, ja, tien. zo meteen gaan we het hebben over de scheiding van de eeuw. Tenminste, wat nu al ja. de scheiding van uh, de eeuw wordt genoemd. Zegt men, hè? Um, ja, eerst uh, natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Jobboot. oud Bram van Ooyek staat op de tweede plaats... van de kandidatenlijst van GroenLinks. Jolande Saps voert de lijst aan. En na Van Ooyek volgen de huidige Kamerleden... Lisbeth van Tongeren, Jesse Klaver en Linda Voortman... Kamerlid Tofik Dibi, die eerder met sap streed om het lijsttrekkerschap van GroenLinks, staat op eigen verzoek op de tiende plaats. GroenLinks heeft nu tien zetels in de Kamer. Op Schiphol zijn afgelopen zaterdag vliegtuigen opgestegen vanaf een gesloten startbaan. Er zijn geen ongelukken gebeurd, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De luchtverkeersleiding op Schiphol gaf vliegtuigen toestemming om op te stijgen vanaf de Aalsmeerbaan, terwijl die nog niet was vrijgegeven. De Onderzoeksraad gaat onderzoeken wat er is misgegaan. De 240.000 kinderen die nog geen eigen paspoort of identiteitsbewijs hebben... kunnen niet rekenen op een noodpaspoort. De Maille is niet van plan coulant te zijn. Ouders hebben volgens de Maille genoeg tijd gehad... om een reisdocument voor hun kind aan te vragen. Vanaf dinsdag hebben kinderen een eigen reisdocument nodig... om naar het buitenland te reizen. En het Mexicaanse telecombedrijf van miljardair Carlos Slim... heeft zijn belang in KPN uitgebouwd tot bijna 21 procent. Het bedrijf bezit nu 300 miljoen aandelen KPN. Slim biedt aandeelhouders KPN 8 euro per aandeel. Maar het Nederlandse telecombedrijf adviseert aandeelhouders... niet op dat bot in te gaan, omdat het veel te laag is. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, het gaat zo over de zogenoemde scheiding van de eeuw. Die wordt uitgevochten in de media. Wat ging er fout bij de presentatie van de Windows-tablet? Eigenlijk alles. Maar eerst naar Tsjechië Portugal. Ja, en die houtkamp scheelde niet veel, hè? Nee, we zitten in de slotfase nou, en hij laat wel zien dat het een fantastische voetballer is. Het is nu rust. Maar we hebben het natuurlijk over Ronaldo. De aanname op de diepe bal op de borst draaien... Voor de rechter leggen en dan de paal raken naast de kansloze Tsjech. Dat was het hoogtepunt van deze wedstrijd. En het hoogtepunt ook voor Ronaldo. Helbert Webb heeft voor rust gefloten. We gaan rusten met 0-0 bij Tsjechië, Portugal. Ja, Andy. Wij. Fantastisch. Wij gaan zo door uh, met uh, de tweede helft natuurlijk van uh, Tsjechië Portugal. Eerst gaan we eens uh, aandacht hebben van, voor iets waar uh, kranten en bladen... bepaalde kranten en bladen eigenlijk al dagen uh, mee volstaan, Robert. Ja. De gulletjes... Het Wordt dus nu al de scheiding van de eeuw genoemd. Uh, veel eer voor deze ex-voetballer en ex-ex-voetbalvrouw of niet. De bladers smullen er in ieder geval van, van het moddergooien. Stel zegt dat Ruud tijdens hun huwelijk vreemd ging. Uh, Ruud beschuldigt haar weer van vreemdgaan. Een padstelling die in de media wordt uitgevochten. Aan tafel zijn aangeschoven uh, Bart Jochens, Peerman en imagodiskundige Mark Koster. Onder andere bekend van de Society-pagina in de pers. Hier en allebei, goedenavond. Uh, zullen we eerst even naar het fragment luisteren? Ruud Gullit luisterde zijn vrouw Estelle af. In een interview met het blad Story vertelde hij oud-voetballer dat hij maatregelen nam om in huis alles te kunnen volgen wat er besproken werd, ook als hij er zelf niet was. Zo ontdekte Gullit dat Estelle vreemd ging met kickbokser Badr Hari. In telefoongesprekken met haar moeder besprak Estelle haar intieme relatie met de bokser. Volgens Gullit lachte zijn vrouw en schoonmoeder hem uit en werd hij een sukkel genoemd. Ja, uh, Mark Koster. we kennen jou bekend. Onder andere van de society in de pers. Wat, wat, wat beweegt mensen om hun uh, privéleven te gaan delen met de media? Nou, dat is misschien wel aardig om te vermelden. Jut Gullit heeft daar heel veel belang bij. Hij heeft, vorig, hij heeft tijdens het EK een nieuwe site gelanceerd, die Close-Up heette. Gaan we en... als reclame nu weer, hè? Ja, nou ja, maar ik moet het toch even uitleggen. Want iedereen denkt dat Ruud het gek is en een soort van idioot is die zijn vrouw belastet. Maar op die site zit hij ook allerlei uh, foto's van hem met een stofzuiger. Zo van, ik ben aan het, hij, is, hij is daar gewoon vice-president van en hij probeert er aan die site mee te pluggen. Dus deze oorlog wordt ja is er lekker modder gegooid, maar het gaat toch ook al over geld en over big bucks. En dat doet Gullet des goed. Ja, Bart, dat komt hem heel goed uit. Nou, ik weet het niet hoor. Als je met je imago bezig bent... en je bent Ruud Gillet, toch voor sommige mensen nog een icoon... en je laat je vervolgens op een site zetten met een stofzuiger in je hand. Dat heeft hij zelf gedaan, hè? Zo ja, maar is dat nou zo handig? Dat vraag ik me even af. Ja, die site en moet bezoekers trekken. Vervolgens vraag ik me af... Ja, je zult maar, Ruud, uh, je zult maar Gillet junior zijn op het schoolplein. Uh, nou, fijne ouders heb je dan. En dan vraag ik me af... heb je nou slechte ouders of heb je onhandige ouders? Nou, zeg het eens. Nou, als het slechte ouders zijn... dan zijn ze bezig met het regelen van de alimentatie, zou je kunnen zeggen. En als de onhandige ouders het... dan eh, zijn ze over en weer eh, in de pers elkaar aan het afmaken... onder het motto ja, de piranha's, de bladen noemen we die dan. Die vinden het wel leuk om iedere keer een stukje, een brokje te krijgen... Ja. En het enige resultaat is dat de volgende dag... er weer een brokje in die vijver wordt gegooid... en die piranha is er weer op afduiken. Dus ja. Dat is onhandig, zou ik zeggen. Mark, iedereen heeft er belang bij om het zo lang mogelijk te rekken? Ja, zeker. Je ziet het ook aan, aan, aan... De kinderen ja. dus niet. <laughs> nee, ja, oké, okay, dat is allemaal uiterst vervelend. Ja. Maar als je alle echtscheidingen op die, die manier langs... dan komen we in een heel raar. Nou, dan, dat, maar, maar goed, ze hebben er belang bij. En het belang is kennelijk zo groot dat er aan die kinderen niet wordt gedacht. Wat je ziet is dat er echt meteen een kampenstrijd ontstaat. Stel ze het in het... Telegraafkamp, uh, Evert Zandegoed. Zit ook in het RTL 4 kamp, hè, in het kamp Boulevard... waar ook uh, Winston Grestanovic uh, zit. Ruud heeft gekozen voor het kamp van Sanoma Story. Dus uh, de komende dagen zullen in de Sanema-blaadjes... wel meer stukjes over komen. En daar gaat hij zijn verhaal doen. En die journalisten ja, die voelen dat lekker. Uh, het mooiste is Evert Zandegoed zelf, die is de buurman geweest van, van het stel... Dus die uh, voedt ze ook lekker die, en uh, speelt ze lekker tegen elkaar. Uit. Het, dus het hij heeft echt, er echt heel veel belang bij om dit te laten doorgaan. Het wordt ook een, een, een strijd tussen twee media, eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Dit is zoals in Amerika: heb je altijd dan twee kampen ABC tegen NBC. En je hebt altijd twee bronnen. Nou, die, die, die, dit, dit gaat zo door. Dit gaat zeker nog een paar dagen door. Misschien wel dat weken basis, door. Dat op hm. basis van niks. Want. Ik geloof dat zelfs de Canariepiet van de Gulletjes is geïnterviewd... als zijnde een bron of iets van die naart. Uh, feiten, die zie ik weinig. Heel weinig. Nou, toch feiten? Nou, de, de, het mooie aan, aan, deze, aan dit verhaal is dat de, de beide echte lieden elkaar van iets beschuldigen. Het is, het is nou eens een keer geen roddel. Vervolgens ja, gewoon... horen we verhalen over afluisterpraktijken aan de ene dat kant. Dat zegt hij zelf. Of, uh, die is vreemd of die heeft dit of dat, of zo. Dat zeggen ze amper zelf voor een deel. Ja. Maar als je nou die bladen kijkt, en ook een van de grootste ochtendbladen in Nederland. Nou, uh, een bron zegt, daar staat het helemaal vol mee. Stel heeft toch een interview gegeven van twee pagina's of ja. een spread, joh. Het leek of de oorlog was uitgebroken. Zulke chocolade -linders. Scheiding van de eeuw. Ja, hilarisch natuurlijk. Maar wat Jochem je, je bent PR-man. Je weet hoe je, hoe je het PR-matig moet aanpakken. Als je het alleen PR-matig bekijkt... en het doel van Gullit was om dit toch maar te gebruiken... om PR-matig naar buiten te treden. Heeft hij het dan PR-matig goed gedaan? Lijkt me niet. Want als je, op, op het moment dat er twee mensen dat roeien zijn... wie er ook mee is begonnen, dan verliezen ze alle twee. Uh, dus dat lijkt me niet verstandig. Uh, de handigste manier was handig. Ik bedoel, dit is natuurlijk een ramp en, uh, enzovoorts. Maar uh, je moet een regie nemen aan het begin van het verhaal. Dat hebben ze nooit gedaan. Ze zijn uh, afzonderlijk van elkaar gaan, uh, gaan kletsen. Al dan niet via opa of oma of die kanaripiet. Uh, en vervolgens komen ze in twee kampen terecht, zoals Mark zegt. En dan wordt het lekker tegen elkaar opboksen. En daar nou worden weer een heleboel bladen van verkocht. Ja, en, en, en als de een iets zegt, dan, moet, dan blijkt dat de ander moet dan ook weer wat zeggen. Er is niemand die zijn mond kan houden, blijkbaar. Ja, als je het netjes doet, tenminste, ik uh, weet niet meer wat de definitie van netjes is Kun je het in dit het netjes gevallen, doen, dus Maar dan zou, je, dan zou je in dit soort gevallen, nou je weet dat dit verhaal op een gegeven moment gaat zoomen. Nou, dan moet je er vroeg bij zijn, dan ga je met z'n tweeën naar buiten, dan neem je de regie en dan vertel je het verhaal in één keer. En dan hou je daarna je mond vervelend is natuurlijk dat er dat allerlei elementen aan zitten die mensen wel uh, smeuig vinden ja, ja. en heel graag willen horen. Dus ja, we, we doen allemaal een heel f... vriend natuurlijk, die, die dan ja, nou, omstreden zou nou, nou zijn. ja, bijvoorbeeld. Als dat dus... nou gewoon uh, geen uh, kickboxer zou zijn, maar... Uh, een ambtenaar aan de gemeente Amsterdam. Gewoon een hele lieve account die gewoon van 9 ja. tot 5 werkt. En Hoe, met z met z met z Hoe slecht is hij? Nou... Ja, wat we ervan weten, ook daar zijn er toch keiharde feiten over. En zelfs ju ju justitiële veroordelingen best ernstig. Naar dus, welke feiten dan? Willem nou, Millerkoop? Uh, uh, mishandeling. Die, die, daar zijn van gewoon, zijn vrouw? Ja, nou, niet van zijn vrouw, maar oh. gewoon wel in, in, in etablissement in Amsterdam. Daar zijn gewoon feiten over. En dat, daar kun je wel heel, dat wordt allemaal een beetje werkelijk. Nee, het is geen Over over is is voor mij minder harde feiten dan over hem. Nou, die sloeg mm. ook in etablissementen mensen voor hun... Uh... <kwijden>... Maar vo voort een discussie in drie woorden, ja. willen we de koop? Uh, neem een borrelnootje. Um, um, <kwijden> maar ik eens even terug naar de vraag. Want ja. wat nou als het inderdaad dus geen kickbokser was geweest... maar het was inderdaad een ambtenaar van de burgerlijke stand... Ja, was dat het was minder spannend. Het was minder spannend geworden. Dus dan ja. was het wel een verhaaltje geworden. En dan hadden we dat, was wel, een had wel een spretje opgeleverd in de Telegraaf. En dan, hadden we het, dan had Ruud niet zo aan de boer afgeluisterd. Het is, het is te mooi om waar te zijn, dit verhaal... Dat met zo'n zo man en het ging vandaag ook, wie is het rijkste? Ja, dat is ook zo'n gênant eraan, van heeft ze dan nu een rijkere man dan, dan, dan, dan Ruud? En hij is, dan schijnt al 5 miljoen te hebben. Meld dan quote weer, die duikt er dan ook weer op. Die duikt er ook op met de roddel dat ze dan zwanger zou zijn, dat ontkent ze weer. Ja, ja. Is heel, heel prachtig dat nou, zo'n ja. zakenblad, die dan heel serieus is, met cijfers daarmee komt. Vanavond, dus iedereen uh, ruikt hier een relletje. Ik zat vanavond op de site van, van de Telegraaf, er zijn nou dus drie, uh, drie artikelen over, over het hele verhaal. En inderdaad ook een ontkenning, want iemand die zegt dan is weer zwanger en dan moet zij natuurlijk weer ontkennen en dat wordt dan ook weer een. Uh, een bericht op de voorpagina... Uh... Ja, maar zij zit in de telegraafkamp, dus zij heeft de lijnen open met de telegraaf. Ja, dat is wel duidelijk. Dat, uh... Maar iemand anders krijgt dat niet. Ja, of je moet Yves Geiraat bellen, die hier als manager opgedoken is. Dus dat is ook weer zo uiterst gênant allemaal. Waarom wil je dat? Maar Bart Jochems, waarom, waarom vindt iedereen dit zo interessant? Um, nou, ten eerste laten we even, eerst. Nou, ik kan niet meer zeggen dat ik naar mezelf moet kijken, maar naar de media zelf kijken in de zin van: het is rap, het is snel, het is uh, snel met één telefoontje en bam, boom, En we hebben drie, uh, drie uh, kolommen en die kunnen we meteen erin zetten. Daar zetten we bij. Ja, het zijn onbevestigde bronnen of het zijn bronnen. Ik heb gehoord dat en dan hebben we weer een stukje. En dat wordt door bepaald door een bepaald publiek wordt dat verroten, kun je zeggen. En daarmee verkopen dus die bladen. Dat is één, twee. Uh, ja, het, er zijn mensen die zich daar aan spiegelen. Die zeggen van: gut wat erg toch? Of, god, dit overkomt mij gelukkig niet. Dan wel, waar ik mee begon, wat vervelend toch voor de kinderen. Dat de verhaal gaat nog komen, daar kunnen we op wachten mm. natuurlijk. Mm. Uh, dus in die zin uh, vinden we het allemaal heel leuk. Het is net de dorpspomp. Uh, we staan uh, ook uh, aan de dorpspomp te roddelen mm. over de buurman of over uh, het maar of als, als Maar als u u PR uh, in uw uh, portefeuille heeft van een, uh, van een blad, zou u dan adviseren om uh, de volpagina vol te zetten met dit soort... Uh, verhalen rond de, de scheiding van de eeuw. Uh, <laughs> Dat is ja, schitterend. Nou, Jij ja, uh, uh, doet dus nou de eeuw tussen ja, je, <laughs> De scheiding van de eeuw, helemaal ja. de eeuw. We zijn net op weg <laughs> deze eeuw. Hè? Dus we zijn we er al 88 he? jaar te <laughs> ja. gaan. Ja. Het kan nog nee, wat gebeuren. Maar even. Te Ten nou, eerste ja, is het meer marketing dan PR. Marketing is, als je het plat zegt, een beetje oploppen. En meer oploppen dan de waarheid. En er is nog een mooie sausje omheen leggen, Omdat je wil verkopen. Nee, ligt, tenminste in mijn definitie, toch iets meer bij de waarheid. En bij waar het om draait. En dan komt daar even overheen. Maar dat geldt mij persoonlijk dan. Dat hoeft niet voor iedereen te gelden. Een smaakkwestie van wat heb ik daarmee te maken? Want, ja. De heeft nou, geen kijk, smaak. Even, we zitten hier bij NOS, voor mij zit Ruud Gullit straks op televisie, ja. hè? Ja, en en, en even voor de, de, ook daar, jullie zijn net hallo. de jongens. Wij zijn ook, ik ben ook NOS en Herman ook. Hij ja. zit daar al als voetbalanalist. Ja, ja, nee, natuurlijk. Maar die vraag, de vraag op vraag stel gaat niet gesteld worden. Kunnen, gaan jullie dat nu beloven hier? Ik, ik, ik hoor ik nou, zit op de radio en ik hoor niet bij de, de televisie. Nee, maar ook dat speelt natuurlijk mee. Dat wordt in de kranten groot aangekondigd. Ruud zit bij en dan staat er in die aankondiging ook: zal hij er wat over zeggen? Uh -huh. en, en, en dan moeten we daar toch niet naïef in zijn, hè? dat is toch ook leuk dat je die dan hebt. Maar zijn wij als, ja, nou, als NOS verplicht om dat te vragen? Ik vind van wel, ik vind van wel, omdat je uh, die man is een publiek persoon. En of twee, maar hij Teres, komt daar voor portugal, portugal he? He? Hij, hij komt daar voor Tsjechië-Portugal. Hij komt zijn visie geven op het EK. hij maar. komt. Hij komt zeggen hoe ze, hoe ze hebben gespeeld. En dan, dan moet er dan tijd vrijgemaakt worden. Ruud, wil nog wat zeggen? of vraag, nou, je moet daar, één vraag. Als je vraag daar geen vraag over stelt, dat vind ik dat je, je, je vind kunt, ze, als als sowieso Dat Je moet er wel vragen over stellen. Eén, en het wordt ook zo aangekondigd. Ja, Bart Jochens, gaat er één vraag over stellen en is het verhaal klaar. Je kunt het niet ontkennen als journalist dat het verhaal speelt. Iedereen <laughs> heeft het erover, dus je moet het adresseren. En wat moet maar de vraag dan, dan zijn? Nou, je, hoe, hebt deze... oh, ja. Sorry, je hebt 30 seconden. hebt 30 seconden? Dat ja. lijkt me zo neutraal mogelijk. Ja, dan zegt hij, ik heb helemaal geen behoefte om erover te praten. Klaar. Nou, dat is dan voor het eerst deze week, moet je dan ook meteen zeggen. Toch? <laughs> nee, maar het kan zijn dat hij dat zegt, dan is het klaar. Ja, wat mij betreft wel. Ah, ik zat al te vragen te zeggen, waarom heb je je met een stofzuiger laten veroordelen deze week? <laughs> dat is dat echt, echt een vraag ja. voor Jack van Gelder, inderdaad. <laughs> ja. ja, nou voor wij zijn bij jullie in dienst. Dus, nee, maar wat is daar ja. nou erg aan? Maar dan maak je toch afspraken over uh, voor de beleidszitter. Ja, oh, van, uh, Je kan dat vragen en dat niet. Dat is toch ja. heel duidelijk? Dat, is, dat kan je toch helemaal. Waar uh... zou jij dat dan? Jij komt met die eis, ik wil er niet over praten. Dat is toch ja, wel. Misschien oh, ik vind dat een ik, onredelijke eis. Zou, het zou nou het zou ja. geen, inderdaad onredelijk, maar ik, ik wil alleen inderdaad. daarover praten of alleen dat zeggen of dat niet zeggen. Je mag dat vragen en dat niet vragen. Dat zou wel een... Uh, geen eis, maar dat zou wel een uh, suggestie kunnen zijn. En dat gebeurt denk ik heel vaak. Van, nou ja, vraag... Uh, in, in, in zijn voordeel natuurlijk. Je <laughs> kan dat. Vraag dat aan mij. En ja, dan geven ze zijn antwoord. Het ja. publiek is natuurlijk naar de NOS te kijken en te luisteren. Is natuurlijk wel een ander publiek dan degene die de story, die privé enzovoort. Nou, dat lezen. wilde ik net aan u voorleggen. Is, zou het de NOS in zijn naam schaden. Als Jack van Gelder zo meteen om half elf beslist. Uh, om de eerste tien minuten van het programma te besteden aan de scheiding tussen. Uh, uh, stel, en nee, moet hij het niet, nou hij moet het helemaal niet doen. maar, het zou het nee, dus maar stel dat hij schade. dat zou doen, zou dat de NOS dan niet zo schaden? Ja, schade. Ik denk dat het zou schaden. In die zin dat de uh, mensen met een ander idee uh, uh, uh, zitten te kijken en zitten te luisteren. En echt niet, uh, geen behoefte hebben aan de foto's van de stofzuigers en de. Uh, en maar ze zeppen niet weg. Dat nee, zou dat heel goed ik kunnen, maar uh, dat, ik bedoel, je hebt wel een bepaald, ook als NOS denk ik, een bepaald imago te bewaken. En dat is niet dat van uh, de schermende koppen op uh, de story. Maar kom ja. nog wel bij dat er aan de andere kant van de NOS natuurlijk een, ook daar is in een gevecht gegaan. Hè? Tussen de NOS en VI Oranje. En VI Oranje, laten we, mm, we hebben wat nou, anders Dat stijl. is jouw conclusie, maar de vraag nou, is of de, dat gevecht er ook is. Nou, dat... Ja, dat gevecht is volgens mij... Volgens mij wordt het door de buitenwereld zo naartoe gekeken... alsof dat een gevecht is. Maar bij ons binnen de NOS heb ik nog nooit iemand gehoord... over een gevecht met V.I. Oranje, hoor. Hij heeft we gaan van ze winnen. En dan suggereer je toch dat je met iemand anders een wedstrijdje voert. Niet erg, maar dat is toch een gevecht gaande Zou het nou heel toevallig zijn dat dat wedstrijdje... door datzelfde blad wordt aangeblazen als het blad... dat met Estelle en Ruud in de weer is? Ik denk het niet. Ja, nou goed, die conclusie ga ik niet... Uh, <lacht> niet <delen. lacht> nou, ik moet, we, we moeten wel ook uh, zo meteen uh, naar Jack gaan kijken. We krijgen, we krijgen nog een heel drukke aan. Maar, maar stel nou, dat hij die vraag niet stelt. Dan is dat ook weer interessant. Dus je moet daar altijd... Als je van media houdt, moet je daar toch altijd even naar kijken. Wat vraagt hij, hoe vraagt hij het... en hoeveel aandacht krijgt hij en, en, en als hij slim is, bewaart hij die vraag tot het laatst. Zou ik wel doen als ik regisseur was? Zou ik zeggen, jongen, dat doen we helemaal aan het eind. In, ik zou wel ja, pakken. Gewoon tezen. in de eindtune. Nee, nee, gewoon vlak voor tien seconden voor. Rut wil dus je dus nog even wat kwijt over de, de scheiding en dan de ster erin? Ja. ja, wel eens aankondigen. Wel, <laughs> wel eens aankondigen. Goed, uh, dank jullie wel voor jullie komst. Jullie gaan daar nog lang over nadiscussiëren, denk ik, hier uh, buiten. Of uh, is ja, het wat jullie betreft nu al opgelost? Klaar hoor. oké is klaar. Van de Analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Ik weet niet of tú no sé si yo weet siendo of ik no sé si después de amanecer vamos a sentir la misma Ik weet niet of y suponer? No preguntes cosas que no sé, yo het no sé.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 Die kon voetballen, wist ik wel. Maar uh, hij kan ook zingen. Luis Enrique. Jonosé se mañana. De tweede helft van uh, Tsjechië-Portugal. wedstrijd die nog een beetje los moet komen. Is er nog wat veranderd aan het kapsel van Ronaldo in de rust? Nee, nee, nee, nee. Misschien dat hij nog even in de stoel heeft gezeten. Maar uh, nee, het is, uh, zoals onze regisseur zou zeggen... een kwalitatief uitermate teleurstellende wedstrijd. Tot nu toe. Uh, maar nu dan misschien, als uh, Ronaldo kla klaarstaat om... Uh, Eventueel die bal tussen de palen te gaan schieten. Want de bal ligt op een mooie afstand. Een meter of 25 van het doel van Petr Cech. Dan moet er wel heel wat gebeuren. Wil je Cech kunnen uh, verrassen? De Champions League winnaar met Chelsea. En nu dus in het doel van Cech. Hier 0-0 de stand. We zitten in de tweede helft. Vier minuten oud. Komt het schot. Mooi schot. Oh, scheelt weinig. Het oh, scheelt heel weinig. Echt zo'n zo heerlijke bal. Uh, op de wreef. En dan uh, de krijg, de je uh, echt, uh, krijg je zo'n lekker effect mee. En dan gaat die bal op het laatst naar beneden. Dat is een lastige de bal. bal. Hij uh, ja. raakt de paal. Voor de zoveelste ja. keer. Dat is de vierde keer dat hij de paal ja. raakt, dit toernooi. En uh, ja, is er is maar verder... Maar je één ook wat voor? Spelers, ja. Uh, een paal. Uh, <laughs> een gouden paal. Ja. paal. <laughs> <laughs> en, <laughs> en er is maar... Uh, de andere spelers is, uh, hebben maar één keer tegen de paal of lat geschoten. Maar... Uh, Ronaldo al vier keer dit toernooi. En uh, hij was er dus weer dichtbij. Net als uh, vlak voor rust. En hij maakt toch wel een beetje het verschil. Hoor, tussen uh, Tsjechië en uh, Portugal. Maar voor de rest is het uh, buiten Ronaldo magertjes. Uh, wat we te zien krijgen nu dan misschien als... Uh, nee, ja, dat, dat is weer zo'n duidelijk voorbeeld. Hè? Dat uh, de Darida van Victoria Pilsen. De vervanger van Rodzicki in dit uh, team. Rodzicki zit overigens wel op de bank. En kan misschien... Een paar minuutjes spelen, maar die kans zit er weinig in. Darida krijgt de bal bij de cornervlag in de buurt. En ja, laat hem van de voet af springen over de achterlijn. Nu gaat Portugal weer in de aanval, maar de paas is onzuiver. Wordt wel weer opgepikt aan de linkerkant door Mareles. Die in de eerste minuut naar rust prachtige voorzet had op Almeida. Overigens Ronaldo nu trekt dus even de trucendoos open. En brengt de bal voor. Dat lukt maar half dat de bal bij een Portugees komt. er nu helemaal niet meer. Maar in de eerste minuut naar rust was het... <coughs> Merelis die een goede voorzet had op Hugo Almeida. Maar Almeida kopte de bal over het doel van Tsjechië, van Petter Tschech. Uh, het mag duidelijk zijn met die ballen op de paal van Ronaldo. En de kansen en mogelijkheden voor Portugal. Dat Portugal toch uh, op dit moment de betere papier heeft. Nu ook weer een goede paas door het midden. Maar wordt niet uh, lekker verwerkt door de aanvallers van Portugal. Het staat nog altijd 0-0. Kijken wat deze aanval op gaat leveren als de bal weer bij Ronaldo. Komt aan de linkerkant. Mooie voetbeweging. Even uh, terug moet de voet... Komen, richting Almeida. Komt de bal voor het doel ook niet bij Nani. Want Peter Tsjecht kan hem vangen. Het staat 0-0 bij Tsjechië-Portugal. Ja, stel je mensen zo uh, jarenlang keeper bij Ajax ook? Uh, de paal is een vriend of vijand van de keeper? Ja, vaak een uh, vriend. Uh, of je moet er een keer tegenaan uh, vallen. <laughs> <laughs> maar het is vaak je vriend. Ja, paal of lat. Dat is uh, heel vaak je vriend. Ja. Um, hè, uh, die staat aan de keeper. Is dat de beste die, die er speelt op het EK? Even goed nadenken. Uh, ja, Hij is een foutje gemaakt in de, in de pool. Mm -hmm. Ik weet niet tegen wie, maar, uh, maar hij, is vrij, hij is vrij vast. Vrij, uh, vrij zeker, ja. En uh, behoorlijke uitstraling. Het enige wat ik na, nadelen vind, is, uh, is dat uh, het mutsje wat hij op heeft. Dat vind ik toch nog... Het is geen gezicht, maar... Ja, maar in zijn geval wel begrijpelijk, denk ja, ik. Begrijp, ja, ik begrijp dat wel, hoor. Maar, uh, maar dat geeft hem... Uh, dat doet iets te aan zijn uitstraling. Ja. het is, is het een beer. botsing gehad en een wat was de schedelbasis? Ja, schedelbasis natuurlijk. Ja. Hij ja. ja. lijkt even een verdwaalde waterpolo hoor. Eigenlijk. Ja, zoiets ja, maar op zich uh, als zijn, nee, uh, een hele goede keepers. Wat vind je over het algemeen van, van het keeperswerk op het, uh, op het EK? Ja, je hebt wat mindere, maar ik, ik vind dat uh, de keepers op dit moment... Uh, ja, de, kwa de kwaliteit uh, behoorlijk hoog is, ja. Uh, de keepers die wat, wat, ja, die van Portugal is, is niet de allerbeste. Dat zie je heel vaak wijvende momenten. Vooral met voorzetten. Maar voor de rest vind ik de keepers. Je uh, ziet weinig echte blunders. Wie is, ja. de, best? Wie is de, de beste? de beste? Huh? Uh, ja, op dit moment toch gewoon Tsjech. Nou, nee, wacht even hoor. Die van, uh, van Duitsland vind ik ook een hele goede. Met uitstraling. Neuer. ja. Neuer, ja. Oh, ja, ja. ja. Goed. Um, Danny Mekkertjes hier. Uh, je bent uh, internetdeskundige, uh, jurist heb je gezegd. Je volgt eigenlijk alles wat met internet te maken heeft. doe jij, mijn best. Uh, het wordt steeds uh, meer. We gaan meteen nog onthullen dat jij internet bent. Nee. Uh, de iPhone 5. We hadden eerder vanavond beloofd dat je... Uh, je zou, zou meenemen. ...zou onthullen. <laughs> je zou meenemen. Hij ligt je in mijn auto uh, hebben, hebben in de auto. We hebben 2,5 minuut en dan gaan we naar het nieuws. Uh, wat is het, uh, het mooiste van de iPhone 5? Nou kijk, dat is een hele interessante vraag... maar ik moet eerst bekennen dat het definitieve ontwerp... is niet bekend, hè? de iPhone 5 is niet gepresenteerd. Het dus nee, definitieve zijn... ontwerp niet, maar er is toch wel Er zijn uit, iets tekeningen, uh, schijnen er gelekt te zijn. Er zijn drie bronnen die dat los van elkaar bevestigd hebben. Uh, wat meteen opvalt is het scherm. Het wordt een groter scherm. Uh, en dat is ook belangrijk, want je ziet op dit moment de formaten toenemen. iPhone loopt achter. Als je kijkt naar Samsung... Uh, heeft op dit moment een groter toestel dan de iPhone. Hij wordt dunner. En hij krijgt een andere connector. Dat is opvallend. Dus het stekkertje waarmee je hem verbindt, die wordt kleiner. Uh, alles lijkt erop geënt te zijn om het toestel kleiner te worden. Dat is wat we op dit moment weten. Dus dan moet je uh, weer andere snoetjes gaan kopen. Uh, ja, hè? tuurlijk. Ja, want dat, ja, daar kunnen ze veel geld uh, voor rekenen. Oh ze hebben gosh. wel beloofd, maar daar zijn ze ook nog met elkaar over in gevecht, dat er één uniform kabeltje komt. Hm. Uh, wie dat gaat leveren is niet bekend. Uh, maar daar gaat denk ik... Uh, de EU wil dat afdwingen ook. Dus ze zijn ook jo. druk bezig met dat... Een uh, universele oplader voor ja, alle ja, mobiele telefoon. Ja, precies. Maar... Uh, om eerlijk te zijn, we hebben ook nog Terry Gunn, dat is een topman bij Foxconn. Dat is een uh, leverancier van Apple onder andere. Die maakt heel veel uh, uh, uh, onderdelen voor de iPhone. En hij heeft gezegd dat het nieuwe toestel alle andere smartphones zal laten verbleken. Nou, of dat zo is, dat durf ik niet te zeggen. Want je ziet op dit moment Apple een beetje in een soort van worsteling komen. Mm. Kunnen ze nog innoveren? Kunnen ze mensen nog iedere keer naar die winkels lokken om steeds weer bakken met geld uit te ja, geven? 1 minuut uh, 15 hebben we nu nog. Uh, de <lacht> Apple-bar Steve Jobs, die zou vlak voor zijn dood nog meegewerkt hebben aan het uh, design. Is dat iets wat jij kan bevestigen? Nou, dat kan eigenlijk, eigenlijk niemand echt bevestigen of ontkennen. Dat weten alleen maar mensen die met Steve zelf mochten werken. Dat waren er niet zoveel. Mensen met wie hij echt die geheimen deelde. Maar hij staat er onbekend dat hij zich met de grootste details bemoeide. En ik... Eh, zeker ook omdat ook bekend was dat hij ziek was... en dat het einde van zijn leven wel eens uh, sneller zou kunnen komen dan hij wilde... weet ik eigenlijk wel vrij zeker dat hij zich bemoeid heeft... met de plannen voor de latere releases. En dat hij heeft aangegeven wat daarin de belangrijkste innovaties moeten ja, worden. Ook een mooi worden. verkooppraatje natuurlijk. Het is een mooi verkooppraatje, maar ik heb hem één keer mogen ontmoeten. En uh, ik heb het kort gehad ook met zijn bemoeienis... zoals ik het dan zelf zou willen noemen... met uh, alle apparaten die daar worden gefabriceerd. En hij was daar zeer ferm in en zeer doortastend. Hij, uh, hij was ervan overtuigd dat uh, alles goed bekeken moest worden door hem. Dus ik weet niet, ik durf oprecht niet te zeggen of het een verkooppraatje is. Ik denk om eerlijk te zijn niet dat ze dit als verkooppraatje zouden gebruiken omdat ze te veel respect hebben voor hem. Daar zouden ze denk ik ook niet over liegen. Ja, duidelijk. Ja, Danny we praten zo met jou door over uh, de tablets van Microsoft. Willem Middelkoop is hier uh, natuurlijk nog steeds en Stanley Menzo analyseert volgens de wedstrijd Tsjechië-Portugal. Die gaat verder na 10 uur. Tot zo.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 Deze week de gast, cultureel journalist en schrijver Maarten Mol. Auteur van Wat een Goal. En uit de aanval die volgde scoort Tsjechoslowakije de, de 2-1 over de hoogte en dieptepunten uit de voetbalgeschiedenis. Toen wilde Verhaalden niet meer aftrappen, omdat hij het niet eens was met dat doelpunt. Werd vervolgens uit het veld gestuurd. Tsjechoslowakije scoorde 3-1 en het hele avontuur was uh, voorbij. Zaterdagavond van half acht tot acht, Wim Brands in het gesprek met Maarten Mol in Boekenzomer op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.